De sancties waren op 28 februari ingesteld. Premier Rutte zei voor zijn vertrek naar de Libië-top in Parijs... dat het kabinet voor zo'n 2 miljard dollar aan Libische tegoeden in Nederland vrijgeeft. Het is van groot belang dat Libië kan beschikken over het geld wat ze hier bestaan. Dus daar zetten we op in. Daarnaast is het zeker zo, maar dat geldt meer in het algemeen voor Libië... dat je moet oppassen dat je niet denkt te helpen... door maar zoveel mogelijk geld weer voor Libië beschikbaar te stellen. Dus je moet ook heel goed kijken wat de Libiërs zelf nodig hebben.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 Economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Om het pensioenplan te torpederen heeft bondgenoten steun nodig... van de op één grootste vakbond Advocabo en van FNV Bouw. Die laatste vakbond is kritisch, maar bondgenoten verwachten... dat Bouw alsnog instemt met het akkoord. In een begeleidende mail staat dat alleen een wonder een nederlaag kan voorkomen. Maar daar geloven ze bij bondgenoten niet meer in. En daarom zoekt FNV-bondgenoten dus naar andere juridische manieren... om het pensioenakkoord tegen te houden.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 Ah, nu ben je verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. Er staat in totaal 40 kilometer file. De wat langere files die staan op de A4, van Amsterdam naar Den Haag, bij Hoogmade 5 kilometer. Bij Rotterdam op de A15, vanuit Europoort, tussen Rozenburg en Pernis, bij elkaar 8 kilometer. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland Land, tussen Vlaardingen en Maasluis 3 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u op deze Radio 1 tot half 5. En wel zoals u van ons gewend bent op donderdag met ons panel Klinkende Munt. Daartoe zitten in de studio staat nu met de deur in de hand Danny Mekic. Hartelijk welkom Danny. Goedemiddag. Ondernemer en partner bij het strategisch adviesbureau New Team. Hartstikke nieuw ook, begrijp ik. Ja, we bestaan nog niet zo lang, dat klopt. Um, Hans de Geus, hij is financieel redacteur, financieel-economisch redacteur bij RTL. En tot onze onuitsprekelijke vreugde Roel Jansen, financieel-economisch journalist... die in dezelfde trein zat waar onze vorige gast voor het, uh, uh, voor ook. vier uur in zat... Een trein die strandde in Utrecht. Roel is toch hier. Weet wel waarom de politie deze trein tot stoppen heeft uh, gedwongen... En, en dat de trein niet verder mocht rijden. Wat was er aan de hand? Ja, ja er was iets uh, heel bijzonders aan de hand. De, de, ik moet zeggen, de NS gaf ontzettend interessante informatie... ook aan de reizigers. Er werd <lacht> eerst gezegd, u mag, u mag niet verder dan uh, overvechten in Utrecht overvecht. Op last van de politie. En even later werd er gezegd... de politie heeft het treinverkeer rond Hilversum stilgelegd... want men is op zoek, de politie is op zoek naar een man... Nou, een man. Ja. En toen zei hij, hier ben ik. Nou, bijna ja. <laughs> nou, maar kennelijk man. hadden ze hem gevonden en toen mocht alles weer rijden. En het is allemaal voor elkaar okay. gekomen. Je bent er. Ik Dat ben is er. het belangrijkste. Want, Ger, er we zijn gaan nogal eerst, wat zaken die besproken ja, moeten worden. We gaan het eerst even over Syrië hebben. Want de landen van de Europese Unie, ik lees nu even een bericht voor van 101, zijn het eens over het olieembargo tegen Syrië en dat heeft minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken gezegd... hij verwacht dat de sancties morgen in kunnen gaan. Uh, de EU gaat de invoer van ruwe olie en olieproducten uit Syrië boycotten... om het regime van president al-Assad op de knieën te dwingen. De nationale gemeenschap wil dat hij aftreedt namelijk. Maar dan komt het... Behalve een olieembargo komen er ook sancties tegen personen die het regime financieel steunen en tegen drie bedrijven, waaronder een bank. Roel, jij bent heel erg van de banken. Oh. Zou jij bij benadering vaag kunnen aangeven welke bank dat zou kunnen zijn, welk land, welke soort bank? En waarom maar één bank? Ik vind het zo intrigerend. Geen idee. eerlijk gezegd geen idee. Dat zou ik niet nee? weten. Nee, dat moet je echt even uitzoeken. En één bank, is dat ook niet gek? Waarom, waarom verdient maar één bank aan Syrië? Nou ja, het zou kunnen zijn dat er één bank een heel nauwe betrekking heeft met de Syrische staatsbanken of iets dergelijks. Ja. Of met de Syrische centrale bank. Hans, maar ik zou misschien niet weten of Dat, niet, mm -hmm. dat, ja, dat maar ze niet veel te goed hebben staan. Of uh, die van weer niet om, de, om, ja. de, om, de, om de, en, de. En tegen drie bedrijven. Nou, het gaat echt om sancties. Dat kan volgens mij dan niet shell zijn. Of welk oliebedrijf dan ook. Want die hebben gewoon gezegd: als er een boycott uh, komt internationaal, dan doen we mee. Zijn dit dan bedrijven misschien die wapensleveren of zo? Wat voor bedrijven zouden dat nou weer kunnen zijn? Het is gokken geblazen. Ja, he? ik denk dat ze al iets geschonden hebben wat bestaat. Een embargo, bestaat embargo maar ik, ja, ik ben daar niet, uh, niet mee bekend. Nee, nee. Ik vind okay. het wel interessant overigens dat nu, en ik denk dat dat het goede nieuws is... dat de politiek aan zet is in plaats van Shell, want daar hoort natuurlijk dit initiatief te liggen. Mm -hmm. ja. dat is één, maar nou twee... moeten ze dan ook Shell. Ze hebben gisteren gezegd, als het internationaal wordt aangepakt, doen we mee. Ja, nou, het gaat erom dat de vraag wegvalt uit Europa. Want het grootste deel van de olie van Syrië ging naar Europa. Dus als wij het niet meer kopen, dan is de rol van Shell verder niet meer zo belangrijk. Hoe nou, ik, ik vind het een beetje jammer voor Shell. Want ze hadden natuurlijk enorm goede sier kunnen maken met hun... Uh, met hun imago als onderneming die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Als dus ze drie dagen eerder hadden gezegd, nou, wij gaan wat doen. Dus ik hm. een de kans voor Shell. Ja, ik ja maar daar, ja, ik ben, het, ik ben nee. het daar niet helemaal mee eens. Kijk, dat is wel dat is vanuit ons perspectief zo gezien. Maar uh, wat de directeur ook zei, dat, dat raakte mij heel erg. Hij zegt, ja, we hebben ook medewerkers uh, van Shell in Syrië zitten. Uh, we hebben ook heel veel Syrische mensen in dienst. Uh, wij zijn onderdeel van die gemeenschap. Op het moment dat ze dat zouden doen, dan is dat vanuit het Westen bezien... een heldendaad, heel goed voor het imago maar je laat praktisch gezien wel een paar gezinnen in de steek. Verder, als Shell daar wegtrekt... Ja, ik ken zo een paar andere bedrijven. Ik zag hele mooie winstresultaten van een aantal andere bedrijven voorbij komen... afgelopen weken die in hetzelfde segment zitten. Die pakken zo... totaal, bedoel je? Ja, die... maar niet dus, want de vraag is weggevallen. Dus daarom is het beter dat de overheden dit doen dan dat Shell dit doet. Anders zou iemand anders zo in dat gat kunnen springen. Maar dat kan nu dus niet. Ja, ik snap nooit zo goed hoe vraag naar olie weg kan vallen. Desnaast stoppen ze het in... Maar die vraag is vervangbaar natuurlijk. Je kunt het ook uit een ander land halen. Voorlopig, Ja. Nou ja, Syrië ja. is geen grote olieproducent, ja. dus een kleine stap van Shell had heel zonder. veel gescheeld. En dat personeel, ja, dat kunnen ze best een paar maanden op de peril laten staan als zo'n boycottverdrag is. En aangezien is. we allemaal zo vrolijk en, en, mee hebben gevocht in Libië, krijgen we van hen natuurlijk gewoon hartstikke leuk veel Precies. olie. Ja, je ja, het is maakt veel mooier, ja, veel dunner. Dus hey, het, het politieke verhaal, jongens. Uh, zijn jullie niet verbaasd over de plotselinge krachtdadigheid van de EU? Prachtig, ja. Uh, Roel, ja? Ja, nou ja. ja, het is ook interessant. Kijk, totaal, hè, de Franse oliemaatschappij die is nog wat groter dan Shell in, mm -hmm. uh, in Syrië. Dus de Fransen die hebben een, uh, wel een stap gezet. Ja, die, misschien zijn ze ook wel enthousiast geworden... Hè, het succes wat uh, Sarkozy in Libië heeft gehad. Die denkt, hup, Syrië, ja. dat is de volgende. Hans de Geus, en en je, hoopt, ja, je hoopt alleen dat het effectief is... Hè, dat het ja. bij de goede mensen ja, terecht komt. En interessant ja. is, door de hele geschiedenis... al in de jaren zeventig was dat de rol van olie... ten opzichte van de opstanden... Je zou kunnen argumenteren dat de holy, hoge olieprijs van de laatste vier vijf jaar de Ara Arabische lente heeft geentameerd, mm -hmm. want mensen zien: hé, hey, er is heel veel rijkdom. Daar wil ik ook een stukje van. Dus we hebben iets om voor te strijden. Dus in die zin hoop ik, ja, eigenlijk zou wat dat betreft zou dit dan averechts werken. Ik denk het niet hoor. want de rijkdom is, de, hè, ze kopen geen vrede daar of interne vrede met door geld te verdelen. Zoals wel in Saoedi-Arabië. Daar zou het dus heel effectief zijn. Maar goed, we hopen dat het, uh, dat het aangrijpt. Ja, jij nog even inhaken op wat je zegt, dus de, de, de, de politieke vraag uh, over dit dossier. Ik vraag me af, stel nou dat er geen eurocrisis was geweest... dat er geen financiële crisis was geweest. Waren dan de lidstaten binnen de EU zo eensgezind geweest op dit dossier? Want het lijkt wel alsof ze elkaar echt gevonden hebben nu. Hmm. Dat ze zo snel, zo krachtig... Uh, met zo'n besluit komen, dat vind ik indrukwekkend. Maar wat heeft nou, dat te maken met de crisis, denk je? Nou ja, kijk, ik, ik, ik heb het idee... ik bedoel, ik was laatst uh, bij Jan Kees de Jager... mocht ik uh, een kijkje nemen... en ik zag gewoon dat hij heel druk was. Ook minister van Financiën. Minister van Financiën. Ook vooral in, in internationaal perspectief er wordt heel veel overleg gevoerd. En ik heb soms het idee dat door de crisis... De, de internationale lijnen over en weer wat actiever gebruikt worden. En dus ook makkelijker ingezet kunnen worden voor dit soort vraagstukken. Hmm. Iets anders over de crisis. Namelijk een brandbrief van Lodewijk Asscher... wethouder te Amsterdam. Het was de opening van de en die brandbrief gaat over zijn zorg, over de opeenstapeling van bezuinigingen die bij de meest kwetsbare mensen terechtkomen. In Amsterdam zou het gaan om 4000 gezinnen. En bij die gezinnen komen dan een aantal uh, bezuinigingen te, tegelijkertijd terecht. Uh, steun uh, in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook de, de, uh, um, uh, de wet uh, maatschappelijke uh, dingen, hoe heet het. maatschappelijke ondersteuning, WMO. En eh, nog een aantal andere dingen, en die komen allemaal daar terecht. En hij zegt, dit kan niet. Ik heb ook de indruk dat het kabinet zelf geen idee heeft hoeveel bezuinigingen er, er uiteindelijk zijn en hoe die verdeeld bij de mensen terechtkomen. En hij pleit voor een regisseur, een minister, die dat gaat inventariseren en ook bij wie dat allemaal terechtkomt. Hans de Geus. Gaat dat ergens heen? Onmiddellijk ondersteunt die brieven tal van organisaties. PvdA A zelf natuurlijk, maar ook het VNG, Vreemde Nederlandse Gemeente. De Vreemde GGZ. Nou ja, dit is waar we de Partij van de Arbeid voor hebben. En waar we ze de laatste tijd toch te weinig hebben gehoord, denk ik. Op tal van dit soort kwesties. Dus ik vind dit een heel mooi voorbeeld. Ik weet niet of het Asje zelf is of dat het centraal vanuit Den Haag is geregisseerd. Maar het is fantastische PR natuurlijk. Volkskrant heeft het ook helemaal letterlijk overgenomen. Nou, daar is de Volkskrant dan weer voor. Dus het klopt allemaal. En ik nou, maar dat blij... is de PR-kant, maar nou inhoudelijk en het... wat hij te houdt Ik vind het goede hier aan dat je toch inderdaad wel bang wordt... Inderdaad, als het klopt wat hier allemaal staat. Dat, hè, het gaat erom dat bij een kleine groep mensen... Hè, het gaat om 19.000 mensen, nou, best veel, maar relatief mm -hmm. procentueel nog. Maar in één stad, hè? Je ja, in één stad, natuurlijk. Dat, tuurlijk, ja. Maar goed, ten opzichte van 700.000 mensen. Maar dat daar een opeenstapeling van bezuiniging... bij een kleine groep terecht kan komen en dat dat dus aan het oog van de regering helemaal zou ontspringen. Dus het is goed dat dit wordt uitgezocht. Ja. Ik vind het fantastisch. Nou dat, Roel. Dat punt uh, Roel Jansen, wat hij zegt. Ik heb het idee dat het kabinet verblind door bezuinigingsdrift echt niet meer goed weet wat ze aanricht. Nou ja, ze hebben besloten he, 18 miljard bezuinigen, waarvan een deel lastenverzwaring en de rest bezuinigen. Uh, men. Heeft niet echt gekeken naar de, wat het betekent als het opeenstapelt... stapelt op één gezin of op één persoon, persoon die van al die regelingen gebruik maakt. Dat er op zichzelf dat er naar die verschillende regelingen gekeken wordt. Daar kun je natuurlijk best van zeggen: dat is helemaal niet zo slecht en zo. En sommige regelingen ook, zijn toch op zich te verdedigen, natuurlijk. Ja, ja, precies. Maar uh, ja, zo, zo gaat het natuurlijk altijd. Er zijn er een aantal gevallen die uh, drie of vier of vijf keer zo zwaar getroffen worden, omdat ze in alle uh, subsidieregelingen terechtkomen en zo. Dat is natuurlijk mm. wel heel schrijnend. En ik vind het op zichzelf heeft, heeft uh, je er wel gelijk mee in... dat, uh, dat hij daarop uh, wijst ja. en dat er iets mee moet gebeuren. Of je nou een minister moet aanwijzen om dat te gaan uitzoeken... dat zou ik nou absoluut ja, niet maar doen. Maar dan krijgen we dat weer een minister mag. van of herverdeling of zo. de herverdeling Die is dan wel gelijk politiek verantwoordelijk. Als je een ambtenaar laat la, la, la doen, dan is minister natuurlijk ook wel weer verantwoordelijk. Ja, nou, maar maar dan is afgeleid. het afgeleid. Je kunt het ook in de gemeentes laten bijvoorbeeld. Ja. En de gemeentes dat laten uitzoeken. En dan laat die dan nou zorgen voor die ja. mensen die daar nou echt uh, ja. totaal... Uh, buiten de boot aan het vallen zijn. Ja, Danny iets wat mij opvalt is... Uh, dit hele verhaal van die opeenstapeling is natuurlijk niet nieuw. Er, dat er, er is wel vaker op gewezen, ook bij vorige kabinetten. Maar nu lijkt het politiek ineens ergens heen te gaan. Het, gelijk, uh, uh, het land staat in de fik, om het maar een beetje overdreven te, te zeggen. Het, het doet nu wat. Ja. Nou ja, wat ik dus ook wilde zeggen is... eigenlijk het meest opmerkelijke van de berichtgeving vind ik nog wel... dat een PVDA zegt dat hij de bezuinigingen op zichzelf verdedigbaar vindt. Dat vind ik eigenlijk groter nieuws oh. dan dat er... Oh, eh, hij zegt de dat er bezuinigd moet worden. Hij zegt niet die 18 miljard. Nee, oké, okay, maar ik, ik, ik proefde toch wel in zijn betoog... dat hij zei van nou op zich die individuele beslissingen... daar kan ik me dan nog wel in vinden. Maar de opeenstapeling vind ik, vind ik vervelend. Kijk, ik vraag me af... Zijn er bezuinigingen mogelijk zonder dat je dit soort groepen aan kunt wijzen... waar je opeenstapelingen uh, ziet ontstaan die uh, tot vervelende consequenties kunnen leiden? Overigens, in je introductie vergat je te noemen dat ook een heel groot deel van die mensen... dat zijn criminele jongeren. Dat zijn 10.000 criminele jongeren die door meerdere maatregelen zwaar worden getroffen. Toen ik dat las dacht ik, ja, criminele jongeren... misschien moeten ze het woord crimineel wegvlakken voor hun naam. Dan zou ik er wat meer... Uh, uh, Verdienbaar nou, voelen. Ja, dus Ze leggen een ander uh, accent. Ja, die moet dat toch ook reïntegreerd oh, ja, Maar bovendien, het is je, inderdaad. Als we andere... terug de bak in gaan, is dat. Ja, dat ja, het recidieve percentage onder criminele jongeren is inderdaad ontzettend hoog. Maar ik heb nog geen bewijs gezien dat al het geld dat daarheen gaat, dat het effectief leidt tot een recidieve daling en een verbetering in de maar toch even om, want jij kan Ger terecht verbeteren. Dan verbeter ik jou weer even terecht. Het gaat niet zozeer om criminele jongeren. Het gaat om jongeren die, omdat er allerlei instanties of Allerlei geld om hen uh, uh, in het gareel te houden wegvallen, juist op het criminele pad raken. Mm -hmm. Zorg jongeren nu al, dat is het meer. Ja, maar ja, goed, er zijn, zijn ook heel veel rechtssociologen die juist zeggen dat dat soort jongeren uh, die het verkeerde pad opgaan, voor een deel ook het product zijn van onze uh, welvaartsstaat. Uit verveling ga je maar uh, het, het verkeerde pad op. Er is een heel groot deel van jonge mensen die zich niet verantwoordelijk voelen... voor het leven waar ze in opgroeien, voor hun eigen leven. En dat kun je juist verergeren door ze in de watten te leggen om mm -hmm. het even te chargeren. Ik ben zelf gewoon groot voorstander van vooral mensen... op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreken... En ja, ik weet niet of daar geld voor nodig is. Ja, maar dan gaat doen. het gaat ook om een, een behoorlijke groep nog. Lichtverstandelijke gehandicapten die nu ja. onder begeleiding allerlei werk doen. Dat houdt dan op. Die komen op straat en dan zijn ze bang dat ze terugvallen in... of niet terugvallen, dat ze vervallen tot lichte criminaliteit. En dat ja. wordt dan van kwaad tot erger. Ja, ik ben ja. vaak in de Westen gasfabriek waar televisieopnames worden gedaan. En volgens mij werken daar, ik weet het ook niet 100% zeker... maar ik heb het idee dat een paar van die jongeren daar werken. Ja. Die leveren perfect werk. En in 2050 hebben we binnen de Europese Unie 35 miljoen vacatures openstaan. Dus ik snap. Niet waarom die mensen nu opeens uh, massaal helemaal geen baan meer zullen hebben in de toekomst. Nee. Er moet bezuinigd worden. En dit zijn de schrijnende gevallen. En dat, dat, dat, vind, ik heel, dat vind ik heel ernstig en verdrietig. Ja. Maar ik vraag me af of je dat 100% kunt voorkomen, überhaupt. Hoe ja. nog? Nou ja, ik denk dat je moet kijken naar die mensen die in al die regelingen tegelijk vallen. En als je dan aan zes, aan zes kanten gepakt wordt, is het wel heel vervelend. Maar er zit nog ja. een iets andere kant aan. Dat is de beruchte armoedeval. Ja. Hè, dat mensen, uh, als ze uitkeringen of als ze bepaalde voorzieningen, subsidies of zo kwijtraken... dat ze in inkomen erop achteruit gaan als ze een baan nemen en zo. Dat moet je natuurlijk op <kwijnt> ook weer op allerlei manieren proberen te voorkomen. En dat is ook al jaren discussie over. Um, het mooiste is natuurlijk als al die mensen zonder steun of hulp... of wat dan ook uh, gewoon in de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Ja. Kijk, en waar ik zelf wel voorstander van zou zijn... en ik bedoel, als dit klopt, dan moet je misschien ook zeggen als samenleving... van nou, die schrijnende gevallen die dus mogelijk onder de armoedegrens komen... dat is 11.000 euro, geloof ik, bruto per jaar. Daar kun je dus nou, nauwelijks van rondkomen. Daar reserveren we wat extra geld voor om... Uh, om ze te steunen daarin. Want ik ja. vind het wel belangrijk. Maar dat maar, betekent niet dat je de bezuinigingen anders in zou moeten nee, maar Je richten. riep wel zelf de vraag op, en dan leek Hans de Geus reageren. Je riep de, de vraag op in welke vorm. Ja. Die mensen verdienen zo weinig dat je belastingtechnisch weinig kan doen. Ja. Dus hoe doe je dat dan wel? Een zak geld voor de deur zetten. Hans, hoe hmm, zie ja. jij dat? Ja, goed, ik ken die regelingen ook niet tot in detail. Maar ja, ik denk dat het wel goed is dat er hier aandacht voor wordt gevraagd. En het punt van Danny, van ja, hoe moet je of dat... Hè, um, crimineel gezien zo werkt of niet... ja, dat is, ik denk dat, dat, dat, dat daar anderen een uitspraak over moeten doen. En daar moeten we een manier voor kiezen. En daar moet dan wel geld ook voor zijn. Als wij vinden het werk beter door ze aan, aan werk te helpen... nou, ik denk dat dat beter is dan de Amerikaanse methode... waar heel veel mensen in de bak zitten. schiet, schiet je ook niet veel mee op. Ja, daar moet daar wel geld voor zijn. Okay. En daar kan je heel veel mee besparen ook weer uiteindelijk... in de vorm van uh, vandalisme en nieuwe criminaliteit. We gaan naar een schone nieuwe taak voor de geheime dienst, de AIVD. Want, dokters van Leeuwen, ex-baas van de AIVD... en ook ex-baas... Van van uh, Waakond, Financiële Markten, die zegt in een interview... met Vrij Nederland vandaag, Ons grootste probleem is niet de crisis. Nee, ons grootste probleem zijn speculanten. Die speculeren tegen zwakke kleine Europese economieën. Want dat ver verontrust de markten en de financiële markten. En dat levert veel meer schade op dan uh, de crisis die we nu hebben. En wat wil hij? Daar moet onderzoek naar komen. En dat moet de AIVD gaan doen. Uh, Roel die zit een beetje ter te tegen. Te ja, Jij neemt het niet serieus? Ik hoop dat uh, meneer Dokters van Leeuwen luistert. En dan zou ik hem graag een klein lesje willen Geen geven. Gang. Nou, uh, meneer Dokters van Leeuwen, die ongenuanceerde speculatie, wie zijn de grote speculanten nu op het ogenblik in die obligatiemarkten tegen Griekenland, uh, Portugal, en gaan ze maar door. Dat zijn de pensioenfondsen, dat zijn de hedgefondsen, dat zijn de grote commerciële banken, dat zijn verzekeraars, dat zijn al die financiële instellingen die credit default swaps op hun. Uh, in hun portefeuille hebben staan. Die kunt u allemaal zo natrekken, dat kun je allemaal zo vinden. Dus u hoeft daar de heb, de niet daar nodig, heb je daar IVD niet voor nodig? Heb nou, je daar niet voor nodig? Je, je dus, hebt discussie dus. met dokters van Leeuwen. Maar, ja. maar, maar nu als dus ja. ja, nou, het heel. Mag ik het heel even ja. afmaken. Ja. En hij zegt: er dus worden allemaal geruchten en uh, verhalen in de media verspreid. Dan zou ik zeggen: meneer Dokters Van Leeuwen, gaat u nou eens luisteren naar de ruzie tussen premier Berlusconi en zijn minister van Financiën Tremonti in Italië. Luister eens naar het geruzie in Griekenland met de minister van Financiën luister eens naar het geruzie tussen de president van de Duitse Bundesbank... meneer Weidman en Angela Merkel. Of, eh, raadpunt, eh, want nu punt. Eh, meneer Schortle, ja. minister van Financiën. Luister eens naar premier Rutte die maar wat zegt en die van niks weet. Allemaal ongefundeerde verhalen die in de media geslingerd worden. En als de IVD daar achteraan zou willen gaan... lijkt me dat een schitterende ja, maar dat is taak. Heel wat anders, maar het is roel. echt dat zijn, dat onzin wat hij nou ja, Ik denk RTL. dat het persbericht van, van Vrij Nederland een beetje opgeschreven is... door iemand die het niet helemaal, ja, met alle respect die het niet helemaal begrepen heeft. Er zijn twee ja, dingen kan natuurlijk. Ook, ik natuurlijk. Niemand begrepen. Ergens, nou iets nee, van. kijk, je kan twee dingen ja, we onderscheiden. Ja. twee dingen onderscheiden: speculeren tegen uh, landen. Ja, ik denk zelf dat de markttucht goed is. Uh, ik denk, zonder die markttucht was Griekenland nu nog steeds had voortgehobbeld. Hadden onze pensioenfondsen nog steeds vrolijk geld belegd in Griekenland omdat het, die signaalfunctie daar ja, is geweest. Exact. Ik denk waar dokters van Leeuwen op doelt, en dat is gewoon strafbaar. Dat is verspreiden van valse geruchten en daar dan volgens op speculeren. Dat is met Lehman bijvoorbeeld gebeurd. Ja. Hè? zeggen ja. Lehman gaat failliet en verspreiden, nou, dan gaat het aandeel omlaag. Jij zit short, daar verdien je heel veel geld om. Nou, ik denk dat hij hij daar gaf dan... dus het voorbeeld ook wat, wat korter geleden aan Lehman van de, de Société Generaal. Ja, ik denk dat hij daar een punt heeft. Ik denk dat, my, my, my. dat daar achteraan gegaan dat moet worden. Wie kan dat? Ik denk dat het OM dat niet goed kan. Ik denk dat de AFM of dat soort clubs dat ook niet goed kunnen. Dus als, als de AIVD of Inlichtingendiensten diensten daar manieren voor hebben... kijk, zij kunnen in e-mailaccounts... zij kunnen kijken waar komt zo'n gerucht vandaan. Ja, zo iemand moet, moet geschaft worden. Maar, maar, maar rol, hij, hij schat zijn geslagingskans dat... ook heel slecht ja. in. Want hij zegt, ja, het komt veel meer voor... het is de auto's de weg naar Kralingen. Ja, dus. kijk, uh, dat, maar dat, het is toch geen gerucht dat Griekenland failliet is? Dat weten we toch? Nee, maar daar en, gaat het natuurlijk niet om. Ja, uh, nee, maar even, dat, zoals ja, zo George zo Soros speculeerde in de, de tijd tegen het Britse pond in 1991... dat is al lang geleden, meneer Dr. van Leeuwen... Ja, maar, maar hij zei er niet bij dat koningin dat dat gebeurde. Lag, of zo. Hij zei nee. er niet iets bij wat niet waar was. Hij nee, deed maar dat. dat, dat is speculeren. Ja, maar kijk, wat niet zo uh, oud is als Je moet een naar onderscheid over. maken tussen speculeren en het verspreiden van valse geruchten. Maar en dat is nu toch met in de Europese uh, uh, schuldencrisis toch zijn er toch geen valse geruchten? Die landen staan er toch voor, voor? Ja, nee, maar ik heb het nu even over Italië, Griekenland enz. Ik cetera. denk Die dus landen. ook niet dat hij daarop doelt. Maar goed, misschien dat... heeft Danny iets. Uh... Nou, ik wat, wat, nou ja, ik wat, wat niet zo oud is als de weg naar Rome... dat zijn de technieken die de inlichtingendiensten nu kunnen gebruiken... om onderzoek te verrichten. En als je kijkt naar wat voor rol de economische markt op dit moment spelen... in de politiek, maar ook in de maatschappelijke discussies... ook in mensen hun dagelijks leven. Ik ontmoet steeds vaker studenten... Ook die zich opeens, out of the blue, met de economie bezig aan het houden zijn. Heel mooi. Maar ik denk dus dat het belangrijk is dat we, terwijl we in een turbulente uh, tijd leven... tegelijkertijd gaan kijken of de vliegtuigen die we gebruiken om uh, er doorheen te vliegen... En en daar zijn dus ook mensen aan boord die al dan niet te goede trouw handelen op beurs, et cetera. Om dat gewoon eens een keer goed tegen het licht te houden. En misschien, uh, misschien komt eruit dat er uh, helemaal geen sprake is van, van, van uh, verboden speculatie. En misschien ook wel. Maar ik denk in ieder geval dat we dat wel moeten gaan doen. Ja, maar maar blijf, niet gaan voor, verboden nou speculatie voor? bestaat niet. Speculatie is niet verboden. Dus ik weet niet waar je dan naar op zoek wil. Short-selling ja. is nu verboden in een aantal landen. Ja, dus ja goed, dat is, is makkelijk te dus nou ja, en, en, en geruchten verspreiden. Dat is nee, wat maar anders. Dan, ik snap dat het wat anders is, maar ik vind dat... Ik bedoel, speculeren, geruchten de wereld inbrengen... Maar dat is dus, dus, anders. wat nou, ja. anders. Dat weet ik niet. Maar als je speculeert over, over de staat van de markt... Jongens, we komen hier niet uit en we draaien de cirkel rond. Het zou enorm helpen als de politici met één mond zouden praten... en niet ieder... Voor zichzelf telkens een ja, ander verhaal dan, te dat houden. Geeft dan dat geeft ook een stuk minder geruchten. Ja. We gaan het nu over de ruzie hebben tussen het IMF en de banken. Uh, de ruzie tussen het IMF en de Europese regeringsleiders over banken. Want Zo is het. die politici die verwijten het IMF dat zij veel te zwartgallige verhalen de wereld insturen over de positie van de banken. Ja. De banken zouden namelijk veel minder geld kwijt zijn aan die staatsobligaties... dan in werkelijkheid het geval is. En die politici die zijn echt razend. Nee, en zelfs de ECB... Hè? Zij zijn bang dat de, dat de banken veel meer van hun geld kwijtraken... veel meer buffers kwijtraken. Ja, en, en, en dat ze ja. dus veel meer geld op moeten gaan potten. Precies, ja. en, die, en de ECB en de politieke leiders die zeggen... dat dat veel te zwaar en zwartgallig ingeschat is. En de ECB die gebruikt zelfs opmerkingen als partijdig en misleidend. Dat zeggen ze dan over de opstelling van het I I IMF. Wie is er nou in de war hier, rol, uh, Die politieke leiders die dit soort, in paniek dit soort grote teksten gaan ik, gebruiken? Ik, ik, ik denk dat het IMF groot gelijk heeft... En uh, mevrouw Lagarde, die sinds kort de nieuwe managing director is. Je hebt wel de zei, heeft het afgelopen meteen afgegeven, week, ja. weekend ja. meteen zelf ook al gezegd. Hè. Uh, de Europese banken staan er veel slechter voor dan uh, jullie in Europa denken. Ik vind het wel sterk van haar, want ze was natuurlijk tot voor kort minister van Frankrijk. En Franse banken zijn een van de... Uh, de, die horen tot de probleemgevallen eigenlijk. met veel leningen aan de zuidelijke Je landen. Je bedoelt, ze weet ook echt waar ze het over heeft. Ze weten waar ze het over heeft, ja. <laughs> ja, ik denk het wel, ja. En dus die ja. politieke, of die, die, die heftige, die heftige opmerkingen als partijdig en misleidend. Daarmee verhalen ze eigenlijk hun paniek. Nou, en daarmee heeft wel, misschien Lagarde misschien wel, ja. gelijk. Het ja, komt ja, natuurlijk heel wel. slecht uit. Amster. Het komt heel slecht uit. Want wat, wat, wat we nu als Europa proberen, is een beetje door de crisis heen te zeilen. Tijd te winnen. Hopen dat het maar goed afloopt. Delay and pray. En dat, ja, met dit soort berichten lukt dat natuurlijk niet. Overigens viel het samen met een bericht van de Accountants... van de Internationale, internationale Accountantsfederatie. Die ja, zeiden ook, we zijn tot nu toe, ja, precies, we zijn tot nu toe vrij. Uh, want het gaat om uh, het, het waarderen van je, van je uitzettingen en je beleggingen precies. als bank. Nou, als, daar, als dat 5 of, of 10 procent te, te hoog in de boeken staat en je moet het afboeken... Het, nou, dan het, zijn het heel gaat veel, om, boekhou om boekhouden ja. gewoon. Ja. Hè? En hoe het als oprecht die, en eerlijk die is... En die accountants hebben gezegd ja, dat is dat moet eigenlijk ook veel scherper. Dus in die zin krijgt Lagarde steun van van de accountants. En waarom zijn, is Europa dan zo boos? Zij weten toch ook dat hun banken er slecht voor staan. Maar er wordt ze nog meer verweten. De ah, ja. Lagarde zegt namelijk ook... Die de, de onderlinge verhoudingen en, en, en de verstrengeling... van die Europese banken deugt niet. Ja, Wat bedoelt ze daar dan mee? Ik, nou kijk, Een Nederlandse bank heeft obligaties van een Franse bank. En die Franse bank heeft obligaties van ja, ja. Griekenland. Dus als die Franse ja. bank in de problemen komt... omdat ze heftig moeten afschrijven op hun Griekse obligaties... want die zijn geen cent meer waard... dan komt die Nederlandse bank die de obligaties van de Franse bank... heeft ook in de problemen. Ja, zo is het. Hmm. Dat hele internationale financiële stelsel is gigantisch verweven met elkaar. Maar zou ze dat en... willen ontweven? Dat kan nee, toch niet? Nee, wat zij wil is dat de Europese landen, uh, de banken steun verstrekken, zodat ze hun kapitaal kunnen opkrikken. En uh, een, een van de afspraken die gemaakt is een paar weken geleden, hè, 21 juli, is dat het uh, Europese steunfonds, dat hulpfonds, mm -hmm. ook geld beschikbaar zal kunnen gaan stellen aan banken die uh, moeten gaan ja. afschrijven op hun uh, En op Danny Mekisch, daar werd dan ook weer verontwaardigd over gedaan, want dat was de bedoeling niet. En de andere partij zegt, dat is van begin af aan afgesproken. Wat kletsen jullie nou? Ja. He, dat steunfonds dat niet alleen ja. landen op de B moet ja. houden, maar ook ja. banken. Ja, dat moeten ze nou dan ja, doen. Dat, ja, dat, moet, dat moeten ze dan doen. Wat ik trouwens interessant vind in dit perspectief... onze medepanelgenoot Ewald Engel heeft een interessant stuk geschreven... over hoe ook aan de hypotheekzijde van die banken... weer allerlei hypotheken worden doorverkocht. Uh, uh, en dat ook weer in elkaar verstrengeld is. Hij heeft een heel kritisch stuk geschreven... over de staat van de Nederlandse uh, hypothecaire uh, structuren. En hij zegt eigenlijk van... nou ja, als we daar ook niet snel uh, uh, wat verbeteringen aanbrengen... dan kan ons land ook gaan... Gaan wankelen. En hij probeerde een beetje de vergelijking met Ierland en andere landen te vermijden. Maar hij deed het wel. En ik denk eigenlijk. Uh, in, in abstracto, dat natuurlijk uh, zijn ze elkaar met vingertjes aan het wijzen... en natuurlijk reageren de banken verbaasd... want die zijn tegelijkertijd bezig om hun imago een beetje bij te poetsen. Ja, maar poetsen. dat is niet het enige, denk ik, Hans Geus. Hoe gevaarlijk is het voor het hele reddingsplan van niet alleen Griekenland... maar überhaupt dus van, van de munt en van de, van de EMU... dat nu IMF en ECB, dat zijn toch de twee pijlers waarop dat allemaal gebouwd is... Want als die werkelijk elkaar nou voor de vis gaat misschien wat ver... maar ze, ze hebben behoorlijk pittige om in... Ja het, is, ja, het is vervelend. Is maar ja, zij spreekt wel de waarheid. En als je het allemaal bij elkaar optelt... en de verwevenheid ook daarin meeneemt, precies wat Roel zegt... dan zijn we eigenlijk met z'n allen failliet. Ja, nou, maar dat bedoel kan. ik. Ja, ja, als dat nou wordt en We, nee, we dat we er langzaam uit kunnen groeien... en dat die banken moeten jaar op jaar gewoon he, de, de, geen dividend meer uitkeren. Ze moeten dat bij hun een, bij een vermogen stoppen. Jaar op jaar op jaar op jaar. Ja. Misschien met nog wat extra steun. Kijk, van elke 100 euro die ze nu uitlenen... is slechts 5% eigen vermogen. Dus als ze van die account dus 5% moeten afboeken op hun uh, op hun uitzettingen, op hun bezittingen, dan is het game over. Dan hebben ze negatief kapitaal. Nou. Als je dat nu allemaal zou moeten liquideren, zit je eraan. Maar goed, je moet een bank niet op liquidatiewaarde beoordelen, maar op going concern, etc. Maar dan laat ik vragen: hoe, waar leidt het toe als uh, uh, Europa de poot stijf houdt en zegt, IMF, waar heb je het over? En de uh, schande wat je over onze banken zegt, dat hoeft helemaal niet. Die, uh, we Help staan tot. er niet zo slecht voor. Help tot die Is energie. dan heel redding Europa, redding Griekenland van de baan? Want ze moeten nee, het dat is ik niet. Nee, dat zal wel. Ik heb die redding van Griekenland, zal wel doorgaan. En dat hele, die uitbreiding van de, van de mogelijkheden van het hulpfonds zal ook wel doorgaan. Dus maar, de banken zullen daar een beroep op gaan doen. Maar dat moet, ja, dat moet men allemaal nog eerst even. Slikken en uh, verwerken en accepteren. Maar het is allemaal wat Lagarde zegt: weten weet beleggers al lang en weten banken onderling ook al lang. Vandaar dat er nog steeds zoveel wantrouwen is op de geldmarkt. Dus het is eigenlijk niks nieuws. Alleen ze zegt wat, wat, wat de financiële markten al lang weten. Kijk naar de aandelenkoers ook van de banken. Maar dat de banken nog even niet willen horen. Maar goed, Hans de Geus, dank je hartelijk. Roel Jansen ook bedankt. En Danny Mekic, dit was Klinkende Munt. En bovendien ook meteen de villa voor vandaag en voor deze week. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier op Radio 1. En zo meteen na het nieuws, Lucella Carasso met het Radio 1 journaal. Goedemiddag, premier Hi. Rutte daarin over Libië. Dat land krijgt het geld terug en sancties worden opgeheven. Terwijl Syrië aan de andere kant daar worden de duimschroeven aangedraaid. We volgen ook de zoektocht naar nieuw bobslee in Harderwijk. Als je meer dan 80 kilo weegt, kan je, geloof ik, nog meedoen. Dat na het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van Onaarduiven Nederwit. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Rosenthal denkt dat de EU morgen een olie-embargo instelt tegen Syrië. Volgens Rosenthal is er overeenstemming over. Nederland wil ook strafmaatregelen tegen vier mensen die het regime Assad steunen en tegen drie bedrijven. Het regime zou dan in het hart worden geraakt, al dus Rosenthal. Holland Casino moet gokverslaafden de toegang weigeren als ze we daar zelf om hebben gevraagd. Volgens de Utrechtse rechtbank heeft Holland Casino zijn zorgplicht geschonden door een vastgoedhandelaar toe te laten die in 2002 had gevraagd dat juist niet te doen. De vastgoedhandelaar raakte daardoor diep in de schulden. 28 Libische bedrijven kunnen vanaf morgen weer beschikken over hun tegoeden in de EU. Dat is bekendgemaakt vlak voor het begin van de Libië-top in Parijs. Met het vrijgeven van de tegoede wil de EU de nieuwe machthebbers helpen de economie weer aan de praat te krijgen. En de website ministerpresidentrutte.nl moet binnen twee weken zijn overgedragen aan de staat. Dat heeft de kortgedingrechter bepaald. Wie nu de naam van de site intikt komt op een klokkenluidersite terecht. De huidige eigenaar registreerde de domeinnaam ruim een half jaar voor Rutte premier werd. En dat is nieuws op dit moment. anw Verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer file. De opvallende files die staan in het zuiden op de A2, Belgische grens richting Maastricht. Voor Maastricht 4 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk 8 kilometer. Komt door een wagen met pech, de linkerrijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Gouwen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat 4 kilometer Fiede. loopt daar dan ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Er staat voor Knoopend Gouwen 6 kilometer. En de andere kant op, richting Hoek van Holland, Fiede bij Maasluis 4 kilometer. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Het NOS Radio 1 journal met Lucella Carrasso en Tim Overduk. Goedemiddag. Het nieuws uit Libië loopt deze middag via Parijs. Hier zijn leiders uit 60 landen verzameld om als de zogeheten vrienden van Libië... de toekomst van het land te helpen uitstippelen. Onze correspondent Frank Renaud is bij de conferentie. En Thomas Erdbrink is net terug uit Tripoli... en hij is hier om te vertellen of er eigenlijk wel eenheid mogelijk is... na de anarchie in Libië waar hij getuige van was. De econoom Paul Hoebink beantwoordt de simpele, maar toch cruciale vraag... de wederopbouw van een land. Hoe doe je dat? En we schakelen de komende twee uur met de Amsterdamse stad Schouwburg. Bij de aanvang van het nieuwe seizoen laat Joop van der Ende zijn licht schijnen op de staat van het theater. Actueel in tijden van zware bezuinigingen. Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Geld staat natuurlijk ook hoog op de agenda van de internationale top over Libië in Parijs. De Nederlandse regering is bereid 2 miljard dollar aan Libische toegoeden vrij te geven. Die staan hier op bevroren bankrekeningen. Dat verklaarde premier Mark Rutte zojuist op de luchthaven van Rotterdam vlak voor zijn vertrek naar Frankrijk. Ja, voor, voor Nederland zijn een paar dingen heel essentieel als het om Libië gaat. Uh, in de eerste plaats de veiligheid. Het moet er zo snel mogelijk weer stabiel worden. Uh, in de tweede plaats uh, de democratische rechtsstaat. Hè, naar die, deze, dit vreselijke regime moet er zo snel mogelijk een normale democratie gaan functioneren. En wat daarvoor ook nodig is, een derde punt van de Nederlandse inzet... dat is dat die economie weer op gang komt. En wat heeft Nederland wat dat betreft dan in de aanbieding? Maar het gaat om uh, de veiligheid, hebben wij veel expertise als het gaat om uh, het opzoeken van landmijnen, maar ook nog niet uh, ontplofte explosieven. En die willen we graag aanbieden aan de Libiërs, uh, zodat de veiligheid bevorderd wordt. Dus dat is een aanbod om de landmacht daar, uh, in te zetten? Ja, het... Dat is deskundigheid die Nederland bezit. Uh, die zit op allerlei plekken. Uh, en die kun je zowel inzetten rechtstreeks in Libië. Die kun je ook inzetten in de context van multilaterale organisaties. Dat moet allemaal bekeken worden. Maar het is kennis die we graag aanbieden. Het tweede is uh, dat we het belangrijk vinden dat Gaddafi voor het gerecht komt. Nou, hier vlakbij in Den Haag staat het internationaal strafhof. En wij denken dat het voor het sluiten van deze periode in Libië...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 moet oppassen dat je niet denkt te helpen... door maar zoveel mogelijk geld weer voor Libië beschikbaar te stellen. Dus je moet ook heel goed kijken wat de Libiërs zelf nodig hebben. Zij zijn de vragende partij. Het is in principe een rijk land. Dus zij moeten vooral ook zelf heel goed vertellen wat zij nodig hebben. Dat geld dat uh, ontdooid wordt, uh, gaat dat rechtstreeks naar de Libische overgangsraad... of gaat dat bijvoorbeeld via de VN? Kijk, dat hangt ook heel sterk vanaf hoe de discussies binnen VN-verband de komende tijd lopen. We hebben ons ook tot de VN gewend... Uh, tot een club die zich met de sancties bezighoudt om hierover te spreken. Dus dat moet nog verder worden bediscussieerd. Waar het in de kern om gaat is dat om die economie, economie van Libië weer op gang te helpen zo snel mogelijk het geld wat van hen zelf is, ook voor Libië beschikbaar komt. We helpen Libië niet door daar nu weer heel veel extra geld naartoe te sturen. Want dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat het geld geblokkeerd was... om te voorkomen dat de gaddafi clan daar zijn vingers op kon leggen. Premier Rutte vanaf het vliegveld vlak voor zijn vertrek naar Parijs... in gesprek met verslaggever Wilco Boon. Niet alleen nu. De afgelopen weken stond ons programma grotendeels in het teken van Libië. Een van degenen die de opmars vanuit het westen naar Tripoli volgde... was correspondent. Thomas Ertbrink. Hij is nu hier. Thomas, een gedenkwaardig moment was vorige week dinsdagavond. toen jij vanuit Tripoli belde. Ik ben nu in het hoofdkwartier van Gaddafi. Om me heen worden werkelijk uh, gigantische hoeveelheden wapens verskappelen. Er staat voor uh, staat een man wat waarschijnlijk de kolonelspet van Gaddafi is, uh, te dansen. <laughs> uh, van blijdschap. Mannen kussen elkaar. Uh, dit is een plek waar gewone Libiërs nog, no nog nooit zijn gebind uh, gekomen. En uh, ja... Nu de poorten ja. open zijn, was de anarchie dan ook klopt. Thomas, hoe is dat om dat nu terug te horen? Ja, bizar aan één kant. Uh, maar uh, ja, als je er geweest bent, dan, uh, dan, dan besef je ook dat het minder gevaarlijk was... dan het misschien zo klinkt. Veel van de schoten die je hoort zijn, zijn vreugdeschoten. En ik denk, voor mij het belangrijkste was toch... dat ik... Daar was op het moment dat uh, een volk zijn dictator omverwierp. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen te, te beseffen hier, als je zo ver weg zit, dat als je 42 jaar leeft onder de ijzeren greep van het regime van Gaddafi, uh, om dan een leger van opstandelingen samen te stellen, huisvaders, uh, keuterboertjes en advocaten, die te ten strijde trekken tegen uh, die dictator Diemp tot in zijn huis achtervolgen. En om daar dan bij te zijn, ja, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Ja, want dit was het moment dat het onomkeerbaar was voor Gaddafi... op het moment dat ze in zijn huis zijn, dan is het afgelopen. Ja, we hebben allemaal de speeches gehoord natuurlijk, van Gaddafi... Die, die, die, die heel Tripoli nog in handen had. En, en mensen zouden, zouden klaarstaan om, het, om de ratten, zoals hij de rebellen noemt... dan eruit te sturen, uit de stad te sturen. Maar op het moment dat ze dan echt... Zijn huis binnenkomen hè? en je, je gaat spreken liggen in het bed van Gaddafi, ja, dan is dat het moment dat die leider niet meer terug kan keren. Wat ik me ook nog kan herinneren die avond, is dat je zei: Van um, oké, okay, nu heeft Libië feest, maar morgen met al die wapens die ze hebben, heeft Libië er een probleem bij. Je spreekt ook over anarchie. Heb je, heb je Libië, heb je Tripoli in een anarchistische toestand met een groot probleem achtergelaten? Nou, die wapens die zijn er natuurlijk nog. Die liggen nog in keukenkastjes en onder bedden. En die werden overigens iedere avond uh, tevoorschijn gehaald om te gebruiken voor uh, vreugdevuren. Uh, hè, het schieten in de lucht uh, uit blijdschap. Dat probleem blijft. Die wapens die zijn er. Het is niet het eerste wapendepot dat is leeggehaald door uh, de opstandelingen. En... Ja, Libië is nu een land met tegenstellingen. Hè? Verschillende steden die, die, die tegen elkaar zijn. Er zijn ook opstandelingen die zeggen... wij hebben harder gevochten dan de andere opstandelingen. En er zijn natuurlijk ja, radicale Al-Qaeda-aanhangers. Er zijn hele seculiere mensen... die willen dat, dat Libië een vakantieland zoals Tunesië wordt. Er zijn genoeg dingen om ruzie over te maken. En het belangrijkste is natuurlijk die enorme olieschat... die daar onder dat land ligt. Libië twaalfde producent van olie ter wereld. Ja, het is een rijk land. Dat is een belangrijk punt wat je maakt. Hè? Die verschillende mensen die allemaal iets voor het zeggen willen hebben... op het moment dat in Parijs door mensen in een kostuum... wordt gesproken over de wederopbouw... terwijl de opstandelingen, Jan was erbij... Zeg maar het vuile werk hebben opgeknapt. Wie heeft dat nou voor het zeggen in die buurt? Ah, dat, is, dat is echt de vraag. Een hele goede vraag. Um... Toen ik vertrok, gisteren, de dagen daarvoor... Dan, dan hoor je al verschillende opstandelingenleiders zeggen van... wie zijn die mensen eigenlijk in de Nationale Overgangsraad? En waar waren zij aan het front? Zoals in iedere oorlog hebben natuurlijk de generaals... die glorieus terugkeren, heel veel te zeggen in de, in de, in de nieuwe samenleving. En dat gaat nu ook het geval worden. Er is bijvoorbeeld één man... die is op dit moment de, de hoofdcommandant van de opstandelingen in Tripoli... Eh, Abdul Hakim Belhadj. Eh, deze man heeft in Afghanistan tegen de Russen gevochten. Is door de Amerikanen gearresteerd op verdenking van contacten met Osama Bin Laden. En dit is nu de belangrijkste man in Tripoli. Nou, uh, mijn tolk bijvoorbeeld, om even een, uh, een omweg te maken... was een jongen die een, uh, zijn eigen band had. Op vakantie ging naar uh, Tunesië. Een koffieshop had en niets liever wilde dan een bar te openen. Ja, die twee mensen moeten in de noten toch samen dat land gaan maken. En dat wordt een groot probleem. Dus hoe machtig is de nationale tijdelijke overgangsraad die nu bezig is... om die internationale contacten te verzilveren? Ik denk dat, uh, dat, dat, dat bij gebrek aan ander leiderschap... de Libiërs de afgelopen maanden hebben gezegd... of ze nou in de bergen zaten of in Benghazi of in Tripoli. Dit zijn onze nieuwe leiders, dit zijn de mensen waar we ons achter gaan scharen. Uh, maar ja, het, het heropbouwen van het land, kijk naar Irak... Uh, is natuurlijk een enorm moeilijke taak. Zijn dit de mensen die het voor het zeggen gaan krijgen, dat is de vraag. Ze hebben wel één hele goede zet gemaakt, vind ik. Dat is namelijk dat ze beloven dat ze over acht maanden... verkiezingen gaan uitschrijven... Uh, die, die, die zullen plaatsvinden onder het waarnemerschap van de Verenigde Naties. Nou, dat is een overzienbare tijd... Uh, ook al ben je tegen ze of voor ze, dat is een periode waar iedereen mee kan leven. En we moeten niet vergeten, mensen zijn en blijven blij dat Gaddafi weg is. Dus ze zullen heel veel pikken van de nieuwe leiders. Ja, en we horen natuurlijk veel over de verschillende stammen in Libië. Dat roept een beetje een beeld op dat van stammen die elkaar gaan uitmoorden en zo. Maar kan je dat beeld nuanceren nu je daar een week of twee, drie bent geweest? Nou, ik ging daar ook heen met zo'n beeld. En je zegt al, als je het woord stam gebruikt... dan denk je toch een beetje aan, aan mensen met bordjes door neus en zo. Dat is een heel verkeerd beeld. In Libië, heel veel mensen wonen in de stad. Heel veel mensen spreken Engels. Uh, en heel veel mensen zijn ook de afgelopen jaren... van het platteland naar die stad getrokken. En daardoor krijg je een nieuw soort samenleving. Dat is een, dat is een samenleving die je overal in het Midden-Oosten ziet. Tot Iran, waar ik normaal gestationeerd ben. Maar ook in Egypte en ook in Libië. Een nieuwe groep van mensen die... Uh, niet meer zo'n achtergrond heeft van ik hoor bij deze stam... of ik hoor bij die stam. Nee, ik ben een, een stadsmens en ik kijk satelliettelevisie. Ik ben op internet en ik reis naar andere landen toe. En ik wil graag een land hebben, in een land wonen... wat die moderniteit in ieder geval heeft. Tot slot... Als Gaddafi wordt gevonden, kan dat dat de eenheid versnellen in Libië? Nou, het is zeker als Gaddafi niet wordt gevonden... dan blijft het een open wond, dan blijft hij verzet kunnen organiseren. Maar ik ga ervan uit dat hij, dat hij gearresteerd wordt... en dan zou dat een nieuwe kans zijn om met een schone lijn te beginnen. Thomas, dank voor al jouw verslagen vanuit Libië... en de komende tijd horen we jou weer over Iran. Daar gaat ook vast weer wat gebeuren. Ik hoop maar. Goed je in te zien. <laughs> Dan naar de Nederlandse politiek. Wat Geert Wilders en de PVV met het Koningshuis wilden... was al langer duidelijk. Vanmiddag presenteerde de partij officieel de visie op het Koningshuis. De vraag was vooral... Hoe zouden ze het formuleren? Michiel Breedveld, politief verslaggever, was daarbij. En Michiel, was het de Wilders zoals we hem kennen? Ja, met de gebruikelijke Wilders-retoriek. Dat vroeg Den Haag zich af en men was daar ook wel beducht voor. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp. Maar het bleef zakelijk op de inhoud en zonder gepeperde uitspraken. Verraste die milde toon? Nou ja, het is natuurlijk wel eens anders geweest. De reactie van Wilders op bijvoorbeeld de kersttoespraken van koningin Beatrix... waarin ze zei van grofheid in woord en daad... tast de verdraagzaamheid aan, volgens Wilders, multiculti-onzin. Prinses Maxima die zei dat ze de Nederlandse identiteit niet gevonden had... Praat. En zo hekelde Wilders bijvoorbeeld ook de benoeming van vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjenk Willing tijdens de formatie als informateur. Uh, betitelde hij hem als links eurofiel anti-PVV mannetje en suggereerde daarmee en passant ook nog even dat de koningin haar politieke voorkeur hiermee liet spreken. Nou ja, als een haas uit de regering was het de vis van Geert Wilders. Ja, dan vraag je je af, was dit een afrekening?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 Belangrijk dat we monarchie hebben, belangrijk dat we een staatshoofd hebben... een koning of een koningin, maar ook belangrijk dat die geen politieke invloed heeft. Ja, die politieke invloed die blijkt vooral uh, omdat uh, de koningin dus uh, deel uitmaakt van de regering. En alleen al door die functie in de regering heeft de koningin toch een uh, politiek kleurtje, redeneert Wilders. Uh, maar verder, buiten dat, is die politieke invloed er wel degelijk. Ja, er is, er is natuurlijk politieke invloed. Sommigen noemen het de schijn van politieke invloed. Daar wil ik van af zijn. Maar als je lid bent van de regering, eh, eh, als, je uit, als je voorzitter bent van de Raad van State, eh, als je je eh, bemoeit eh, eh, als een functie op dit moment bij de formatie van het nieuw kabinet, eh, dan is dat natuurlijk politieke invloed. Nou, en daar wil de PVV vanaf. De koning of koningin in dit geval nu als staatshoofd... dus met alle ceremonieel als Prinsjesdag, troonrede, lintjes en staatsbezoeken... maar dus geen plaats meer in de regering. Niet meer als voorzitter van de Raad van, Z uh, van State. Geen wetten ondertekenen en vooral geen rol tijdens de formatie. En hij wil dat allemaal stevig wettelijk verankeren in maar liefst de grondwet. En dit is wat de PVV wil. De andere partijen hebben we de afgelopen tijd ook gehoord. Ja. Zie jij een, een rode draad, een opening voor verandering? Nou, het, moet, het wordt erg moeilijk. Uh, kijk, alle partijen zeggen, en Wilders vandaag ook... Uh, we staan ervoor open voor samenwerking, we moeten er praktisch mee omgaan. Maar het zal heel moeilijk worden. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk, het staatshoofd blijft in de regering... en blijft dus vallen onder die ministeriële verantwoordelijkheid... want een meerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie, SGP... en sinds vrijdag weten we ook de Partij van de Arbeid die pleit daarvoor. Ja, interessant daarbij is dat uh, dus zowel de VVD als de PvdA... in het verleden daar wel anders over. Over gedacht hebben. De Partij van de Arbeid heeft het nu bijvoorbeeld over republikeinse acceptatie van het Koningshuis. Maar met een komende troonswisseling die toch. Op niet al te langere tijd uh, ja. moet gaan komen. Moet er toch een gevoel in de Kamer van Urgentie gaan ontstaan. dat je toch iets moet gaan doen. Nou ja, vandaar ook dit soort voorstellen. De Partij van de Arbeid met een, uh, met een notitie. Uh, uh, nou, de PVV dus nu met een initiatief wetsvoorstel. GroenLinks is daarmee bezig. D66 heeft een lavol met dit soort voorstellen. Uh, ja, Men wil het eigenlijk regelen voordat prins Willem-Alexander de troon bestijgt. Uh, alleen al omdat dan de discussie loskomt te staan van de persoon die dat staatshoofd op dat moment is. Maar ja, wat gaat het dan worden? Ja, het meest haalbare voorstel uh, is toch de koning niet meer... of in dit geval de koningin, maar zo heet dat nou helemaal staatsrechtelijk, de koning... niet meer te betrekken bij de formatie. Nou, de PVV wil dat bij grondwet regelen. Nou, dat gaat mogelijk veel te ver voor veel partijen, omdat... Nou ja, al was het maar omdat de gang naar het paleis Noordeinde... na de verkiezing ook een mooie maskerade kan zijn... voor rachtfijne politieke spelletjes achter de schermen. Maar goed, de Kamer heeft nu het initiatief bij de formatie. Maar goed, de praktijk krijgt de, de koningin dus de rol. Ja, en denkbaar is dat er nu toch een soort dwingender regeling komt... die bepaalt dat de Kamer dat voortaan zelf weer doet. Maar goed, het is de vraag of de politiek over de eigen schaduw kan stappen... want voor andere partijen is dit weer veel te zwak. Michiel Breedveld vanuit Den uh, Haag en op onze site Wat wil de de kamer met de macht van de koningin staat dit hele verhaal heel helder in bijna een excel terug te lezen. Rotterdam start een nieuw waarschuwingssysteem voor de burgers. Niet alleen sirenes, maar ook alle sociale media worden uit de kast getrokken. Dat later, maar nu eerst het verkeer bij de ANWB, Wijnand De avondspits is al in volle gang. Bij Amsterdam valt het uh, allemaal erg mee. Veel mensen hebben daar nog vakantie. Maar in het midden van het land is het duidelijk drukker. En er gebeuren er ook een paar ongelukken. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bijvoorbeeld, bij Reewijk. De weg is daar weer vrij. De andere kant op nog niet, bij Knoopend Gouwen. Ook daar was een aanrijding. De rechter rijstrook is dicht, 6 kilometer erachter. Je daar dan ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Staat voor Knoopend Gouwen 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. FNV-bondgenoten verwachten strijd over een nieuw pensioenstelsel te verliezen. Ondanks breed verzet binnen FNV, denkt Bondgenoten dat de vakcentrale toch instemt met het pensioenakkoord. Dat blijkt uit een interne notitie van het hoofdbestuur van Bondgenoten, die verslaggever Gert-Jan Dennekamp heeft gelezen. Gert-Jan, gooien ze de handdoek nu al in de ring... terwijl er nog een referendum gehouden wordt? Ja, eigenlijk uh, toch wel. In die notities staat heel duidelijk uh, te lezen... dat ze uh, ja, eigenlijk weinig vertrouwen hebben dat ze het allemaal nog kunnen tegenhouden... of geen vertrouwen hebben dat ze het nog kunnen tegenhouden. Om dat te bereiken hebben ze een meerderheid nodig uh, binnen FNV. En die meerderheid ja, die zien ze niet ontstaan. Ze hebben steun van Advocabo, de op één na grootste uh, vakbond binnen FNV... En ze hebben ook nog steun nodig van FNV Bouw. En uit de notitie blijkt dat zij er niet vertrouwen in hebben... dat Bouw tegen het akkoord uh, gaat stemmen. En dus bereiden ze zich eigenlijk ook al voor op uh, de alternatieven. In de begeleidende mail schrijft bestuurder Ben Roodhuizen dat alleen een wonder een nederlaag kan voorkomen. En daar geloven wij niet in. Met uh, twee vraagtekens en twee uitroepstekens. Dus ja, bondgenoten verwachten niet dat men de strijd binnen FNV gaat uh, winnen. En laten ze het er dan ook gewoon bij, bij zitten? Nee, want in de notitie staat ook dat als de bond alleen komt te staan... waar ze dus heel duidelijk rekening mee houden... of eigenlijk dat, uh, dat verwachten ze... dan uh, gaan ze onderzoeken um, of er juridische mogelijkheden zijn... om onder de pensioendeal uit uh, te komen. Dus ze gaan eigenlijk na of er, als er uiteindelijk een pensioenakkoord ligt... of er niet andere wegen zijn, bijvoorbeeld aan de onderhandelingstafel... met de werkgevers, om dan toch alsnog uh, hun zin uh, te krijgen. Maar ze geven de strijd eigenlijk een beetje op binnen de FNV... en zijn zich nu aan het oriënteren van, nou, oké, okay, als dat dan een feit is... hoe gaan we dan toch alsnog voorkomen dat het pensioenakkoord leidt... tot het pensioen uh, waar wij voor vrezen? En dat kan misschien ook leiden tot flink wat herrie in de tent bij FNV. Ja, en niet alleen bij FNV, want dit kan natuurlijk heel goed aan de cao onderhandelingstafel plaatsvinden. En dan kan het heel goed zijn dat er landelijk is afgesproken, de premies voor pensioenen gaan niet omhoog. En dat bondgenoten uh, denkt van ja, dat kan wel zo zijn, maar dat hebben wij nooit afgesproken. En als zij met de werkgevers aan tafel zitten, dat ze denken van nou ja, wij gaan gewoon onderhandelen over hogere premies. Een hoop problemen dus. En als jij een interne notitie hebt... dan denk ik ook geen goed teken van wat daar gaande is. Maar ja, zij moeten ook de achterban uh, uh, informeren. Omdat dit echt een hele brede campagne is. En dan lekt er inderdaad wel eens iets uit. Gert-Jan Dennekamp was dat. Om negen voor vijf. Dan praten we met onze weerman Erwin Krol. Goedemiddag. Terug van tien dagen vakantie. Nou, we kunnen je vertellen, Lucelle en ik, dat het niet best was? En prompt vandaag, wat je bent hij er weer... ziet er bruin uit, zie je, Erwin. <lacht> ja, maar kijk ook naar buiten, het is prompt weer. weer het is prima fantastisch weer. Is dat in de ik Nederland? heb dat kleurtje, ik heb vanochtend even in de zon gezeten. Geldt dat Voort... ook een verregende vakantie. Ja. Geldt dat voor het hele land? Ja, nee, nee, in het noorden van het land is de brom veel dikker geweest. En er zijn ook een paar buitjes geweest. Maar een groot deel van Nederland had vandaag toch het idee... dat de zomer op 1 september was begonnen. Is dat zo voor de komende dagen? Ja, ik ga dat gevoel versterken. Want morgen hebben we nog zo'n dag. En dan denk ik denk dat morgen op heel veel plaatsen 23, 24 graden gaat worden. Flink wat zon. Later, maar dat bedoel ik ook echt later, in het Zuidoosten misschien een bui. Maar dan heb ik het over Vaals. Morgenavond. Morgenavond. Ja, eind van de middag, begin van de avond. Kans op een bui in Vaals. En omgeving. Zaterdag een prachtige dag. En dan denk ik dat het lokaal zeker in het zuidoosten van het land, 6, 27 graden gaat worden. Dat is helemaal een mooie dag. Maar, aan het, maar dan na vieren begint het in het westen bewolkt te worden. Dan komen in de loop van de avond de eerste buien. En vanaf dat moment kunnen de mensen beter ramen en deuren gesloten houden... en niet naar buiten kijken. We hebben genoeg gezegd. Erwin Krol. Ik zit denk is het trouwens niet schmink die bruine kop van jou. Oh. Goed, eh, tot zover zo het weer. Daphne Schippers liep op de WK Atletiek een 30 jaar oud Nederlands record uit te boeken. In de series van de 200 meter liep Schippers 1200ste sneller dan Els vader deed in 1981. Nou, een paar uur later moest Schippers dat kunststukje in de halve finale zien te evenaren. Dat bleek net iets te veel van het goede. Ze werd uitgeschakeld voor die finale. Zo eindigde de dag toch nog een beetje in mineur voor Schippers. Het was gewoon geen goede race. Dus het duurde volledig en... Uh... Ja, ik hoop toch wel op veel meer. En er zat ook veel meer in, maar blijkbaar komt het er niet uit. Het is mooi dat je hier zo staat, zo zelfkritisch. na nou, toch wel een goede prestatie. Nou, dit vond ik absoluut geen goede prestatie, nee. Nee, de series waren erg goed. En dat was zo ontspannen. En daar hoop je gewoon dat het nu rond die tijd weer is. Dus dat valt ergens tegen. Is het dan toch dit een groot toernooi, dat het anders is? Nee, nee. Het is gewoon uh, volledig uh, dit niet gewend zijn. Het was vandaag mijn eerste 200 die ik uh, buiten de kan liep. Dus ja... Yeah. Ik denk dat dat het ook vooral is, ervaring. Ja, nou, daarom is het goed dat je hier bent. Volgend jaar heb je Londen dan. Uh, dat is toch een goede leerschool? Ja, dat zeker. Ik heb hier veel geleerd. Maar je helpt het meer. Als je kijkt, waar, waar komt dit vandaan bij jou, die uh, snelle tijden? Nou, meer kan trainen, denk ik. Ja, dat weet ik wel bijna zeker. Het is, uh, ik sprint één keer in de week. Dus de rest uh, doe ik gewoon meer kan trainingen. En het is ook niet zo dat dit resultaat je besluit te veranderen. Dat, het, uh, dat je zegt Londen geen meerkamp maar sprinten. Nee absoluut niet. Meerkamp blijft gewoon zo leuk. Nee, ik ben gewoon een meerkampster en ik blijf een meerkampster. En, uh, ja. Wat voor gevoel gaf het Nederlandse record je in de, de series? Ja dat gaf een super gevoel. Maar dit is wel een beetje een dubbel gevoel. Want nu hoop je ook gewoon rond die tijd te zitten. Want dan was ik gewoon makkelijk doorgeweest naar de finale. En dat voelt raar. Ja. Maar wat is er dan anders uh, in zo'n groot stadion? Uh, wat is het qua ervaring dat je meeneemt? Het is gewoon een hele andere wereld. De sprinters of de meerkampers. Is, sprinters zijn heel erg met zichzelf bezig. Ze zijn helemaal in zichzelf. En meerkampers zitten gewoon te lachen en te dollen in de... in de en zo. Dus ja, het is zo anders. En ja, het is weer een goede ervaring. Je bent nuchter, je bent kritisch. Maar je mag ook wel tevreden zijn. Ja, de eerste race wel, de tweede niet. Dat vind ik zelf. Uh, richting Londen, hoe ziet jouw weg daar uh, naartoe uit? Nou, is het is uh, de Gutsus, Daar uh, uh, wil ik gewoon mijn nominatie wil ik, uh, gewoon echt als uh, doel hebben. Uh, dat is de internationale meerkamp. Ja, ja ik moet dan 59 150 punten halen daar. om mee te mogen doen met Londen. En uh, dat is mijn doel. Want je hebt nu wel aan het grote werk geproefd. Je bent uh, wereldkampioen en Europese kampioen bij de junioren op de Meerkamp. Uh, hoe mooi is het om hier te zijn? Ja, super. Ja. Zo'n ervaring, zo'n zo publiek dat vol zit. Maar ja, ja. de wedstrijd geeft een beetje dubbel gevoel. Ze haalde de finale niet. Daphne Schippers hoorde u. Stefan Verheijs sprak met haar. Het luchtalarm, u weet wel dat u elke eerste maandag van de maand stipt om 12 uur altijd hoort, is niet meer de enige manier om mensen te waarschuwen bij een ramp. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat het ook via de social media proberen. De proef is bedacht door hoofdcommunicatie Maurice Lenfrink. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk ook al bestaande technologie. Want we hebben heel erg goed gekeken of er in de markt al wat te vinden was. En wij liepen tegen het Ember Alert aan, u wellicht bekend... wat politie en justitie gebruiken om vermiste kinderen op te sporen. En die maken eigenlijk gebruik van een techniek... waarbij ze zowel bestaande als uh, nieuwe middelen... en dus ook sociale media aan elkaar knopen. En eigenlijk met één druk op de knop... een boodschap naar heel veel mensen tegelijkertijd kunnen versturen. Maar als er dat... wat gebeurt, hoe kan ik dan op Facebook of Twitter... Te weten komen dat er wat aan de hand is. Ja, nou u moet uh, dat kan op twee manieren. U uh, kunt zich bij ons aanmelden, zodat uh, u echt aangeeft dat u die berichten wilt ontvangen. En dan maar... kunt u zelf kiezen uit uh, hoe u die berichten wilt ontvangen. Bijvoorbeeld via een smartphone of via uh, het kan via allerlei andere uh, sociale media zijn. Maar het kan ook zijn dat u in in op straat loopt en dat u daar uh, in een winkelcentrum in een keer op uw, uh, op een groot televisiescherm in een keer uh, ziet dat er een dat de overheid u oproept om uh, bijvoorbeeld binnen te blijven dat zou ook kunnen dus u krijgt u kunt ermee geconfronteerd worden zonder dat u het wil dat is in de publieke ruimte. Maar u kunt ook aangeven dat u uh, door ons gealarmeerd wenst te worden. En dat bepaalt u zelf het instrument. Waarop u uh, door ons geïnformeerd ge ge ge ge wenst te worden. Maar ik wil via Facebook vooral horen dat mijn buurman uh, op vakantie is geweest. En via Twitter willen van collega's nieuwe tips krijgen. Dan wil je, hoe, waar, hoe wil je je manifesteren op social media? Nou ja, door in, uh, in ieder geval echt goed op... En ervoor te zorgen dat we bij incidenten heel snel met een eerste bericht richting be de bevolking kunnen gaan. Dus dat de bevolking weet op het moment dat ik wat, ho wat, uh, wat hoor, ik ruik wat, ik, heb, uh, ik hoor sirenes. En bij een aantal incidenten waar we wel van, uh, van tevoren afspraken over moeten maken, zijn dat incidenten waarbij de hulpdiensten gezamenlijk uh, met de burgers gaan communiceren op de wijze zoals de burger dat zelf wil. Krijgen mensen voor elk wisselwasje bericht? Nee, zeker niet, zeker niet. Het is zo wat ik wat ik zelf al zojuist al aangaf. Uh, het heeft alles te maken met het feit, zijn het incident waarbij wij als hulpdienst denken. Ik, dat, dit zou nog wel eens tot grote onrust kunnen leiden. Of waarbij wij merken dat we aan de telefoontjes naar de 112 meldkamer terechtkomen, dat heel veel mensen vragen hebben, dan kunnen we Raimond Veilig daarvoor inzetten om ook structureel met hen te gaan communiceren. En dat betekent eigenlijk kort, kort op de bocht, we beginnen bij het incident, maar we eindigen ook pas met communiceren als het afgelopen is. Nou, is het een proef van zes maanden? Uh, dat moet er wel een echte calamiteit zijn om dit systeem echt te kunnen testen. Ja, nou, nou zitten wij in Rotterdam-Rijmond vandaar dat we het ook hier doen uh, met, een, uh, een met een hoog risicoprofiel. Hier, uh, hier hebben we wel een aantal incidenten per half jaar waarbij we, we denken dat we dit kunnen inzetten. En natuurlijk is het zo dat wij niet hopen dat er een groot incident plaatsvindt. Maar ja, we weten ook uit ervaring dat we elk uh, half jaar wel een aantal incidenten hebben waarbij we dit instrument kunnen gaan, uh, gaan uittesten. Maries Lemvrink, dank u wel. Vanavond BNN Today. Jij bent wel altijd heel positief, hè? Ik heb twee kanten hoor. Ik ben uh, in het levensstuk ik ik heel positief. Thuis ben je heel vervelend. <laughs> Vanavond om half negen op Radio 1. Dan Row? Ja. Want hij is genoemd. Ja, naar, uh, nee, die nee, verpest het nou niet. Luister en kijk mee op radio 1.nl. Zo, dit was hier, heb ik me urenlang op voorbereid, dit gesprek Echt waar? Dat was niet te merken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.